Die verhuizing die was mythos. Die verhuizing was heel mooi. Hoe was dat dan? We hadden een kabel gespannen van de derde verdieping aan de overkant... naar hier, dwars over de tuin... <laughs> door de ramen, tot helemaal achterin. En daar lieten we die kisten met boeken langs naar beneden... zuizen aan een katrol. Als we eruit dan riepen we... Dekken! En dan lieten we allemaal plat op de grond, onder het raam... terwijl de kist toch over ons heen zuizen. Behalve Beerta. Die <laughs> zit in zijn broek... Als alles naar recht en reden gaat, dan hebben jullie vanavond geen prettige avond. Herinner je je nog de verhuizing naar hier met de kabel? Nee, en dat wil ik me ook niet herinneren. Ik heb daar nog nachtmerries van. Ja? Dag, meneer Koning. Dag, meneer Svenke. Volgende keer krijgt u meer. Nog meer? Nu al. We dus zaten u veel te laag ingeschuild. Ik heb er een opmerking over gemaakt. Mensen die afgestudeerd zijn, worden al jarenlang meteen wetenschappelijk ambtenaar. Waarom ze u adjunct hebben gemaakt, is mijn raadsel, hè? Heb u toen u aangesteld werd, wel uw eisen gesteld? Was dat nodig geweest? Natuurlijk. Ja, anders pakken ze u. Als het om geld gaat, kunt u niemand vertrouwen. Ik dacht dat het bij alle ambtenaren vast lag. Als u op mijn stoel zat, zou je toch snel anders over denken. Het is in ieder geval erg aardig van u. Het is mijn werk. Een prettige feestdagen en een goede jaarwisseling. Ik heb salarisverhoging gekregen. Waarom? Volgens Svenke was ik te laag ingeschaald. Maar dat accepteer je toch zeker niet? We hebben toch genoeg? Tuurlijk accepteer ik dat. Waarom zullen we het niet accepteren? Omdat je genoeg hebt, omdat je geen patser wil zijn. Stel je voor, nog meer geld. Terwijl we nu al niet weten hoe we het op moeten maken. Het er niet op te maken? Niemand die zegt dat je het op moet maken. Wat moeten we er dan mee doen? Als we het niet opmaken? Op de bank zetten soms? Dat wil je toch niet beweren? Dat je het op de bank wil zetten? Geef je het weg? Zulke patsers zijn we toch niet geworden dat we ons geld op de bank gaan zetten? Hoeveel denk je dat mijn vader zijn hele leven verdiend heeft? Het is toch zeker om je rot te schamen? Zolang we geen patsers zijn, hoeveel ze niet te schamen? Maar ik schamen. Zegt je dat dan niet? Ik schamen dat ik met een man getrouwd ben die zo'n salaris verdient. Dan moet je een andere man nemen. Doe niet zo'n idioot alsjeblieft. Maak er geen grapje van. Ik meen wat ik zeg. Ik wil niet nog meer geld. En ik eis dat je terug gaat brengen. Dat doe ik natuurlijk niet. Ik ga hem niet belachelijk maken. Maar ik eis het. Jij eist niks. Patser. Rotzak. Centjes, hè? Dan gaat het je om. Als je maar centjes hebt. Patser. Ik ben geen patser. Als je dat geld accepteert, ben jij een patser. Ik ben geen patser. Breng het dan terug. Ga zeggen dat je het verdomd om zoveel te verdienen. Dat je vrouw eist dat je het terugbrengt. Ik breng het niet terug. Ze Zo zullen maar eens komen. Dan wil ik je niet meer hebben. Dan, dan ga je eruit. Eruit? Eruit? Wie zijn huis is dit eigenlijk? Wie zijn huis is dit eigenlijk? Mijn huis. En het mijne toch zeker? Wat ga je doen? Ik ga eruit. Nee, ik nee, ga er nog maar niet uit. Ik, ik meen het niet zo. Toen nou, ga, ga nog maar niet. Nee, ik ga eruit. Ik laat me niet zo behandelen. Toen nou. Laat me nou niet smeken. Ik, ik vind het ook zo akelig dat je een, een baan hebt. Ik had altijd gehoopt dat wij samen zouden blijven. Eigenlijk kun je dat raam beter dicht doen, want anders kan ik wel blijven stoken. Ja, maar dan kan ik niet werken. Ik moet het gevoel hebben dat ik kan ontsnappen. Die tijd hebben we gelukkig gehad. Hoe oud was je eigenlijk in de oorlog? Ik ben van 1909, Dus dat kun je naar gaan. Heb je nooit last gehad? Eén keer. Dat was bij een razzia, toen met die joden. Toen kwam ik na sper tijd van mijn verloofde en ineens een kerel voor me. Geweer tegen mijn buik, tegen het hek en handen hoog. Nou koning, ik verzeker. je, Ik heb geen spier van mijn gezicht getrokken. Maar je had een ei onder mijn opzienkennen vaak ook. En dan was het natuurlijk ook wel eens dat je dacht... Dat had net zo goed anders kunnen lopen. En dan had je hier niet meer gestaan. Dat was een keer toen ik nog bij LUP werkte. Ken je LUP? LUP was een groothandel in tabak. Op het Rokin. Is na de oorlog failliet gegaan. Grote zaak. Die hadden ook klanten bij de NSB natuurlijk. Eén weet ik nog. Die had een sigarenzaak in de Kalverstraat. Heb je die niet gekend? Ik woonde toen in Den Haag. Die vindt. ...heeft na de oorlog nog gezeten. Afijn, niemand durfde daar naartoe om die bestellingen af te leveren. Waarom niet? Weet ik veel. Bang dat de mensen dachten dat ze NSB'ers waren misschien. Maar ik dacht... ...als het voor de baas is, dan moet het. Zaken zijn zaken. Dus ik neem dat pak en naar die winkel toe. En die vent achter de toonbank... ...zijn hand omhoog. En... hou ze! Ik zeg... Goedemorgen, Gewoon met een stalen gezicht. Nou, op het laatst zei hij ook goedemorgen, Maar even zo goed had hij me te grazen kunnen nemen. Want zulke lievertjes waren het niet. Dat zul je zelf ook wel weten. En een andere keer, ja, nog zoiets. Moest ik een wedstrijd fluiten. Ergens bij het bos. Bleek het allemaal te zijn. Wist ik veel. Die deden gewoon mee in de competitie. Nou, ik fluit die wedstrijd. En na die wedstrijd gewoon naar de kantine. In mijn scheidsrechterspakkie. Ik kom naar binnen. En je zult me niet geloven. Maar het zit een stampvol met hoge mythes. Die zaten daar te wreken. Want dat was dan goed, hè? Verdomd goed. Enfin, ik kom binnen. Staat een van die kerels op. Hij gaat voor me staan. En steekt zijn poot omhoog. Heil Hitler! Nou, daar stond ik. In mijn scheidsrechterspakkie. Als ik me had omgedraaid, had hij me zo doodgeschoten. Ik steek dus mijn hand uit en ik zeg, dag meneer, gewoon, wat kon ik anders doen? Oh. Maar het eten was verdomd goed. Ja, je zult me niet geloven, maar ik heb in jaren niet zo lekker gegeten. En ik denk, Bruin, dat kan beter in jouw buik dan in die buiken van die moffen. <lacht> Wat is er met Nijhuis aan de hand? Hoezo? Omdat hij maar al een paar dagen niet meer groet. Nijhuis is ontstemd, omdat ik hem zijn periodiek niet heb gegeven. Ik ben niet tevreden over hem. Ik vind dat hij te weinig uitvoert de laatste tijd. Daar hoeft hij mij toch niet om te negeren? Zo is Nijhuis. Ik zal me daar maar niets van aantrekken. Is er eigenlijk iets? Nee. Waarom? Omdat je niet groet? Waarom zou ik moeten groeten? Omdat ik jou wel groet. Dat ik niet in. Ik denk dat je niet groet omdat je geen periodiek hebt gehad. En je groet niet omdat je denkt dat ik over je gekletst heb. Dat denk ik helemaal niet. Ik groet niemand. Zolang ik niet weet wie er over mij gekletst heeft, scheer ik jullie allemaal over één kam. Dat vind ik dus beledigend. Als je je beklagen wilt, moet je je tot Beerta wenden. Wat is dat dan voor onzin? Beerta heeft er niets mee te maken. Als je een van ons verdenkt, moet je het hem op de man afdragen. Op deze oudejaarsdag zou ik mij in het bijzonder willen richten tot u, Nederlanders in Indonesië. die juist nu een zo moeilijke tijd doorleeft en voor zware beslissingen staat. Daarom, ga gij allen. Een gezegen 1958 toegewenst. De bruin, de beste wensen. En van hetzelfde. En dat je maar een grote jongen mag worden. Hebben jullie er dan wat aan gedaan? Kaartje gelegd en een borreltje gedronken. Er is niet zoveel meer aan tegenwoordig. Dat was vroeger wel wat anders. En jullie? Wij hebben mensen erger hier niet gespeeld met mijn schoonmoeder. Kun je ook doen. Als je je maar niet ergert. <lacht> ik heb me rot geërgerd, want ik heb verloren. En daar kun jij niet tegen? Nee. Dag meneer Beerta. Ik wens jou en je vrouw in de eerste plaats een gelukkig nieuwjaar, en dan wens ik je ook nog geluk met je benoeming tot wetenschappelijk ambtenaar. Ook. Heb je prettige dagen gehad? We hebben mijn schoonmoeder te logeren. Dat is een genoegen dat ik niet ken. Ik benijd je. Meneer Beerta, van harte. Dank u wel, meneer van Ieperen. Ik wens u hetzelfde. En jij ook, hoor. <lacht> meneer Beerta, mag ik u naar goed gebruik een oprecht, gelukkig nieuwjaar toewensen? Dat mag u. Ik wens u hetzelfde toe, en... En jij natuurlijk ook. Ik hoop dat wij beiden dit jaar de voldoening zullen smaken uw bibliografie in druk te zien. Soms doet u me denken aan het sprookje van het mannetje Pigel mee. Die mocht drie wensen doen, ik heb aan één wens genoeg. Uw bescheidenheid zal u behoeden voor zijn lot, dank u. Dat nieuwjaarwensen is een kriem, ik zal blij zijn, als het weer achter de rug is. Dag, heren, ik wens u een gelukkig nieuwjaar, meneer Beerta. Dank u wel, meneer Meijerink, ik wens u hetzelfde. En ik hoop dat u dit jaar dan eindelijk uw M.O. haalt. Ik, uh, ik hoop het ook. U moet maar denken, de aanhouder wint. Ja, dat denk ik ook wel eens. We zullen er in ieder geval het beste maar van hopen. En nu ook een uh, gelukkig jaar. Dank u. Het ziet er naar uit dat Nijhuis dit keer niet komt... Heb jij al eens een praatje gemaakt met die nieuwe jongen? Nee. Ik heb de indruk dat hij niet gelukkig is. Hij heeft problemen. Dat zal iedereen wel eens hebben. Zo'n lolletje is het leven ook weer niet. Nee, hij heeft problemen. Ik denk dat ik hem eens bij mij thuis nodig